Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Hey, ja dames en heren jongens meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert, u zit hier vandaag in Café Libertaria, maar dan ben ik met Peter, Lucas, Klaas en ikzelf Johan. Hey. En uh, we zijn weer uh, aan het bijkomen van de tweede week uh, overheersing door de Terry Badet. <lacht> Leven we allemaal nog? <lacht> Tuurlijk. <lacht> wel uh, veel bruine hemden in de straat, overigens. Oh ja. Uh, we ook eng. over de concentratiekampen. Nee, goed joh. We gaan uh, ja, weer even uh, er vrolijk tegenaan. Uh, we beginnen gewoon met de goud, zilveren, de bitcoins en de staatsschuldmeter. Alhoewel, ja, de zilver niet dan, maar goed.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 Uh, 100 euro lager geweest, 3441... ...en hij staat op dit moment op uh, 3525 eurotjes. Dus ja, eigenlijk niet veel beweging, hè. En uh, goed, hoe doet goud en uh, olie het? Olie oh, is weer wat gedaald, 5940. Dat was uh, flink boven de 60 geschoten, maar hij weer omlaag is. En, en goud is ook wat gedaald, 1308. Okay. Al, alles eigenlijk een beetje op naar beneden. Hmm. En de staatsschuld die staat nog steeds op... Uh,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 Gaat straf weer een beetje minder. En dan krijg je weer meer straf. Omdat je stout blijft. Dat je blijft ondernemen. En je blijft dingen doen. Mm.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 Die straf neem je, nee, dat zie je ook met al die hardleerse, hardnekkige ondernemers. Die worden ook uh, de hele tijd gestraft, hein, maar doorgaan met het ondernemen. Ik weet niet wat die mensen bezielt. En ook maar klagen over Nederland. Nou, Nederlandse uh, rotland, betuttelend. Maar, ee, ee, waarom blijft iedereen dan in Nederland wonen? Je hoeft er niet te wonen.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 <laughs> waarom? Waarom? Ze willen zeggen, free dat, state, free state project perfect. Nederland uh, op de moment Dat dit is dag. de reden, dat is de <laughs> reden waarom iedereen zoveel straf krijgt. Omdat iedereen vindt het maar prima. Nederlanders vinden het zo heerlijk om compleet afgeranseld en uitgezogen te worden. Met het idee dat het uh, wel goed komt. Nou. Nee, dat komt niet goed. Je wordt gewoon ouder en je gaat dood. En iemand anders heeft al jouw productie geconsumeerd. Waarom? Waarom sta je dat toe? Ik Tot weet het niet. zover deze opbeurende woorden van plaats. Ja, nee, maar zo is het toch. Ja, ik weet het. Ik heb als voor mensen niet zo stilstaan. Die denken, oh ja, dat komt later. Nee, komt niet later. Later ben je ouder en dan later, ja. later ben je dood. Dus, dus, je, je moet echt denken dat, denk dat je, je geld veilig is in je onderbroek. Ja. Je onder je oh, ja. Maar dat ja, is toch wat. Niet te graaien. Ja, daar betaal je. Dat draag je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 Ja, dus als schade... je in een duurdere wijk woont, dan is die kans nee, wel nee. groter. Maar de schade ja. die mensen daarvan ondervinden, nou, dat gaat vaak om wat je in je portemonnee hebt. En dan dieven nemen ja, een, een tweedehands computer wat oude was en oude cd's, dat, dat is allemaal niet interessant. Dus de schade die je leidt daarvan is niem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 Dingen ja, het gaan is gewoon uitvoeren. Een Waarschijnlijk was het bedrag ook veel hoger... ...maar in de krant staat dan 33.000... ...en denk, die man <laughs> denkt van... ...volgens mij is dat er veel meer in mondenbroeken... ...maar laat ik mijn mond maar houden. Yeah. <laughs> maar uh, even kijken, hij kwam van jou Peter. Wat, uh, wat was er mee gebeurd? Ja, het, is, het heeft weer alles. Hè. Het, uh, <laughs> het is... Uh... Ik, vind, ik had alleen nog bij willen horen dat de man een groene onderbroek had. Dat had, ik nog wel een, uh, dat had er nog bij gemoeten als detailvinding. De Laatst ja. ook uh, met iemand liep er met een groene string rond. <laughs> ja, het is. Uh, uh, daar kom ik koning, maar Succe, heeft dinsdag ook controle op de A16 bij Hazel, donker 40 jaar, voor ons mannen aangehouden met 33.000 euro in zijn onderbroek.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 Ze stelen en zijn geld en zijn Ah, Ze willen eigenlijk gewoon een mediamarkt toe, begrijp ik hieruit. Ik <lacht> denk het ook, ja. Ja, wit was ik bedoel, ze. Ze zullen geen drugs euh, meegekocht hebben. Dan was, was we ze, we we hadden ze. Dan hadden ze, was het leuk geweest als ze in vuile onderbroek. Wit was geld. Er was ook een 27 jarige man uit Montenegro. En die bleek al 100 dagen te lang in het Schengengebied te zijn. Oh, oh, oh, een zondaar. Alle verdachten zitten vast.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 ja, in Nieuw-Zeeland werd ook gezegd: mensen leveren massaal hun wapens in. Ja, voor maar 33 wapens. Wapen, dus ja, dan sorry. zijn dat 33 wapens of zo. <laughs> dus het uh, is, is ook een beetje zo'n ja, zo trendsetting-bericht, zeg maar. Ja. Er waren anderhalf miljoen Nieuw-Zeelanders die het niet gedaan hadden. Dus, nou. Ja. Ze hebben ja. misschien random wat jongeren gevraagd. En die zeggen van ja, maar haar, hè? Ja, weet ik niet. Of ze hebben een handelaar in de scooters gevraagd. die niet helemaal blij is met dit uh, verbod. Die zegt: ja. Nou, je ja, hebt mijn hele bedrijfstak onzeker geholpen. Want. Uh, de, en hier zit er dan een reden bij. Ja, um, ik hou nog even verder met het leed van de burger. Uh, sociale huur. Zelfs mensen met baan raken dakloos. Echt een beetje Frans toestanden, hè? Ik heb nog wel uh, een vriend van mij die in Parijs ging wonen. daar. Uh,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 Maar euh, mensen zitten dan te lang in zo'n chaletje en dan raken ze hun, uh, hun, hun, hun papieren kwijt. Hè? Dus hun, uh, dan word je uitgeschreven uit uh, de gemeentelijke basisadministratie. Nou ja, als uh, Libertariër denk je, nou mooi toch? Maar uh, ja, goed. Je, ja, hebt je, je, zes, ja, je hebt wel overal je ideeën voor nodig en je, je paspoort. Dus uh, ja. Ook daar een beetje gevalletje je karma dan. ja. Uh, ja, het is natuurlijk zo ook raar voor die dat je, mensen die niet, dat je niet, niet in een vakantiehuisje mag wonen. Dat is ook zo. Dat was toch niet zo lang geleden, of ja, misschien twee jaar geleden, dat er een, een ambtenaar die zat, die zat dan, uh, te fotograferen in zijn vakantiepark. En er zat die, uh, een, een dame die, uh, zat die de douche te fotograferen, die aan het uh, douche was, omdat hij wilde bewijzen dat ze daar langer zat dan toegestaan was wettelijk. Hm. Oké. Okay.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 Maar hetzelfde principe toen ik jong was had ik ook. Ik heb wel eens binnen één maand, binnen één baan als junior naar meer gegaan. Dus ik geloof dat op een gegeven moment was mijn maandloon met duizend opgeschoven. Dat zal een gulden zijn geweest. Mm -hmm. Maar ja, <lacht> het, het had, het had niet, ik, ik werd er niet duizend euro beter van. <lacht> nee, nee, nee. Niet eens 500 of niet zo'n gulden was het. Ik, ik weet niet precies wat het was, maar nou, misschien was het 300 of zo. Ik ging er driehonderd gulden vooruit.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 Okay. 20 jaar geleden of langer geleden. Maar desalniettemin. meer. Maar het sluit ook aan bij een ander, ander artikel over van het CPB. Ik weet of je dat ja. ook nog uh, bij wilde halen. Ja, laten we die gelijk erbij ja. doen. Ja. We hebben het er toch over. Nu we het nog over woningen hebben. Ja. Mm -hmm. En daar wordt er gelijk een verklaring voor gegeven. Want uh, ja, de gemeenten hebben te weinig prikkels om het bouwplan voor, voor nieuwe woningen in te stemmen. Het enige wat ze moeten doen is instemmen. Hè? Zo we al te zeggen, ja, doe maar.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 dus we liever ja. ja. Of die uitkering hebben we zo meteen nog een, uh, een berichtje. Maar uh, ja, eerst gaan we even naar een rechtszaak toe. Dat is een rechtszaak van uh, 20 jaar geleden. Misschien kunnen jullie het nog herinneren. Dat ging als de Deventer moordzaak. En dat, uh, ja, zat dan een luchtje aan. Kunnen jullie het nog herinneren? Het staat er ja, op... mij niet meer bij. Me. Oh, maar wel, alle details uh, niet. Behalve ok. dat het altijd een heel omstreden rechtszaak was. Ja, er blijkt dat, uh, dat de recherche bewijs vervalst heeft. Ja. Dat, dat er. Uh,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 de, niet, ...niet terug de gevangenis in te gaan... ...maar als zijn bloedsuikerspiegel gedaald is... ...tegen de lunchtijd aan... je weinig gegarandeerd weer terug... Dus dan na, de, ...na de lunch dan heb je we weer wat betere kansen... ...en tegen het einde van de middag... ...is die kans weer tot nul gedaald. Dat is natuurlijk wel, natuurlijk wel raar... ...als je dat soort dingen hoort... ...dat, uh, ja, dat het daarvan afhangt... ...en ja, je, je kan begrijpen hoe die... Hoe die ...incentives leren. Ja, dat is wel triest.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 Ja, maar omstreden EU-maatregel omtrent uh, WW aangenomen, dat wil zeggen dat jij, uh, als je van een ander land bent, dan kan je in Nederland, als je dan onvrijwillig uh, op straat bent komen te staan, dan uh, kan je hier in Nederland WW aanvragen. Ja, uh, en dat kan, het... dat kan je ook uh, blijven krijgen in je gastland, hè? Ja, je kan het mee naar huis of, nemen. Je kan, kan hem mee naar huis nemen, ja.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 Uh -huh. uh, dan ga je naar het ja, thuisland toe en dan uh, hoef je nooit meer te werken. Ja, ik werk al 30 jaar, dus uh, mm -hmm. dat ja. is alleen maar in, uh, ja, uh, Klaas, kan ik bij jou even inschrijven? Ik heb hier een oh, papiertje. Wat uh, <laughs> <laughs> we was uh, er ook met die fictieve koeien in Roemenië ofzo, waar die, die, uh, die subsidie kregen? Uh, dat scheen een uh, hoogsbericht te zijn. Maar, uh, ja. Farmville koeien? Ja, die uh, Farmville subsidie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 Hoe, het, hoe ermee met land wordt omgesprongen. Dan wil ik graag nog even respect vragen voor alle bloembollenboeren. Die uh, <laughs> ja, bloembollen betreft, kweken toch wel wat geld dat, kunnen dat, dat, Volgens mij kun je dat in één of twee jaar kun je gewoon verhuizen. Dat hoeft niet in ja, Nederland. Ja, dat ander is zeker land. niet in Nederland. Maar het gebeurt nog wel steeds. En ja, dat... nee klopt. Ik heb ook zelf bollen gepeild. en uh, toen ik jong was. En ik vind het ook mooi om de bollen die paar dagen dat die bloemetjes mogen bloeien. vind ik ook mooi om te zien. Dan kun je prima op vakantie naar Nederland. Nou, dat kan gewoon naar een ander land. Nee, want we moeten wel straks eten als die armoede verder toeneemt. Dan moeten we ja. wel eten. eten hebben. Dat wordt tegenwoordig ook echt allemaal door mm -hmm. immigranten gedaan. Hè? Dus, uh, ja, ook dat nog. Ja, ja, ja. Ik heb nog als echte Nederlander zelf de bol gepeld. Maar. Ik ook. Maar toen zat, zat, zat ik al te, in de jaren negentig, begin jaren negentig, heb ik even bloembollen gepeld. Uiteindelijk ja. was ik opgeklommen tot hefstruiker. <laughs> ja, het, was, het was voornamelijk door, je had hele busjes met Ieren, Portugezen en noem maar op. Het kwam overal uit vandaan? Wij hadden nog busjes met Friesen. Ze kwamen oh, okay. over de afsluitdijk gereden met busjes om de Friesen op te halen om bloembollen te in Noord-Holland. Ah, dat is het hele rare, dus dat al die mensen uit Polen en Bulgarije en zo, die komen allemaal hier naartoe. Want die, die zeggen kennelijk van nou, bij ons is het Naadje Bef we moeten naar Nederland toe. Daar is het allemaal geweldig. En de Nederlanders die zeggen, het is ergens anders allemaal geweldig. En het rare is dat het, dat het vaak ook nog klopt. Hè? Want ja, in mijn werk bijvoorbeeld, als jij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 En die Kroatië kan in Nederland werken en zijn ze ook dolblij geven ze fiscaal voordeel. Ja, nee, dat is dus het punt. Je kan beter ergens anders wonen. Je hoeft niet in Nederland te wonen. In Nederland salaris ontvangen, daar is niets mis mee. Maar in Nederland wonen, dan word je gewoon gestraft. En dat is precies mijn punt. Elke rijregeling, elke dingetje bijstok van... Nou, als je in Nederland woont, dan, ben je, dan luister je gewoon niet naar wat wij willen. We willen duidelijk niet dat je in Nederland woont. Werken mag best. De Uitkering ophalen mag ook, maar...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 gewoon een soort free state project, niet in Amsterdam maar gewoon in uh, Bulgarije te beginnen ja. Ja. of uh, Hongarije of, uh, ja, er zit ook al een aantal kosten aan verhuizen dat je, ja dat, dat wel je, als je de taal niet spreekt en je kent de uh, cultuur er, niet het is dan is we je wel, wel Engels hoor. ja maar je, hebt, je, hebt, uh, je probeert probeer maar als je belastingbiljet in te vullen in, uh, in het Bulgaars dat, uh, dat ja is te horen.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 ik, in Nederland kost een gebit verbouwen, dat kost echt, nou, dan moet je een, een paar uh -huh. jaar voor de krom liggen. En daar is het gewoon na een paar honderd euro, paar je hebt een heel nieuw uh, gebit. En, en ook die privé klinieken, weet je wel, maakt niet uit wat je hebt. Uh, je wordt vaak ook nog, nog genezen ook. <laughs> <laughs> maar uh, je, je kan naar binnen lopen en huppa, je wordt meteen geholpen. Nou, dat, dat zie je in Nederland niet zo gauw gebeuren, toch?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 Ik ben wel blij voor de mensen die daarvan uh, kunnen profiteren, dat uh, is er van harte gegund. Ja, uh, ook weer helemaal niet, hè? want ik bedoel Nike is ook weer beboet voor uh, zoveel, uh, een enorm bedrag. Ja, de, de, tegen die belasting en, het, en wat we de vorige week hadden met uh, Telia. dat is dan ook zo'n ja. bedrijf die heeft hier een briefbusfirma en dan denk je, oh dan ontwijken we een beetje belasting. Maar dan krijgen ze inderdaad een enorme boete van de Nederlandse rechter, lijkt natuurlijk ook gewoon uh, belasting. Ja. Maar we staan op een lijstje, Paul Tang, dat is toch, is dat niet zo'n... Uh... Uh, zo ja, PvdA daarvan. PvdA. Ja, dus is trots trots op dat hij dat, dat gelukt was om Nederland op de zwarte wow. lijst te zetten. Siek Samen met je. België, Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg en Malta. Ja, ja Peter weet zijn best kunnen doen om het ook voor de mensen wat uh, makkelijker te maken. Door uh, te zorgen dat de belastingen voor een werk uh, omlaag gaan. Maar ja, goed, dat is een inkoppertje natuurlijk.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 Ja, ja, die dan, ja, het is natuurlijk zo dat bedrijven kunnen hier een, een tax ruling regelen vaak met de overheid. Ah, dus dat is nou weer de beste hier bedrijven neerzetten maar dan moet uh, dit en dit wel gedaan worden. En ja, daar gaat volgens mij ook niet zoveel aan veranderen, want eh, ik denk dat je kan het natuurlijk op een heleboel verschillende manieren doen. Hè. Je kan eh, bedrijven ook wel zwaar belasten en ze daarna een enorme subsidie geven. Uh, dat, uh, ja, dat, zie je, dat zie je in de, in de techsector bijvoorbeeld ook. Dat,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 Maar die gaan dan vrij snel een of ander uploadfilter installeren, zodat je niks kan uploaden waar copyright op zit. Dat is er nu al, want ik, ik had een uh, collega, die had een filmpje van zijn vakantie, had hij een filmpje, had hij muziekje ondergezet tegen geüpload op Facebook, boom, gelijk geflekt op YouTube was het. Er zit hier andere uh, muziekje onder boom weer gelijk eraf gegooid. Nou, toen is hij maar gaan zoeken of er ergens een muziekje was dat het wel toestond. En dan heeft hij het ieder maar ondergezet. Ja, ja, ja, maar YouTube pas. biedt ze ook aan, hè? De, de copyrightvrije muziek. Ja. Maar dan krijg je een beetje zo'n standaard muziekje dat iedereen gebruikt. <laughs> ja. ja. maar ja, het is uh... En die grote bedrijven kunnen dat met zijn uploadfilter dan waarschijnlijk wel doen. want natuurlijk ontzettend werk is. Je moet een hele database hebben van waar allemaal copyright op zit. En daar moet je het allemaal tegen vergelijken als je de uploadt. En dat gaat heel langzaam. Of je moet hele grote computers hebben. Kortom, de kleine blog die wordt er, die wordt er dan uitgewerkt. Ja, tijd dat je een blog hebt met een .union extensie. Ja, de vrije markt zal er wel weer manieren omheen vinden met ja, ja, gedistribueerde. Precies.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 Maar ja, dan krijg je juist die uh, evaporative cooling of group leave, waar ik er wel een keer eerder ja. over had. Dat ja. dus, dus uh, die, die mensen hebben dus slecht nieuws meegekregen. Van oké, okay, uh, Murray uh, heeft geconcludeerd dat uh, Trump geen uh, pion van Poetin was.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 Ja. Maar het, het, het volgt een beetje hetzelfde stadia, stadium van een, een discussie met een doorsnede met een overtuigd etatist. Hè? Iemand die echt in de staat gelooft en dat verdedigt. Ja, maar we zullen allemaal wel die discussies gehad hebben. Hè? En dan draagt, je draagt continu bewijs aan dat zijn argumenten niet kloppen.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 Die ook een heleboel mensen heeft vermoord. Ja, ja als je rijden, dan wordt een standbeeld voor oprichten voor die wetten. Ja, maar ja, we gaan nog even verder met de berichten. En, uh, even kijken, stank voor dank bij schoonmaakduik uh, in, uh, ja. in Sloterplas. Koppbericht. Ik heb nog hem niet echt gelezen. Ik heb genoten. Dus, uh... <laughs> Oké. Okay. Peter, vertel jij hem of... Uh... Ja, nou, vertel jij hem als je er zo van genoten hebt, dan... Uh, <laughs> ja. ja, Lucas we uh... willen het allemaal weten.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 Nee, ja, ik krijg 12 jaar cel, dat is met opzet dan. Tenzij het dan in een waar. Wacht... Nee, nee dat is niet met voorbedachte raden. Wie wist nou dat iemand wat zou zijn? Vlaag van een verstand voorbij het Ja, uh, misschien uh, de Duitse iets nee. te snel uit het water gekomen. <lacht> niet te rekening schatten. Ja, je doet net als bij Pim Fortuyn. Je zegt, ja, ik dacht dat het Hitler was. Dus, ja, is ja. heel ja. weer vrij maar we gaan nog even verder. oh ja, dan komen we bij de beledigingen richting, of de bedreigingen richting Thierry Baudet. Dus onder andere een universitair docent. Ja, als de studenten los, dan kijk je daar niet vreemd van op. Nee, het is een docent. Nee, maar toch over Volkert. Maar die vroeg, die zei geloof ik: Waar is Volkert als je hem nodig hebt of zo, Ja.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 Uh, ja, hoe harder het groeit. Links heeft helemaal geen moeite met geweld. Nee. De, de, de wordt helemaal, maar, dat is gewoon de basis. Dat zeg ik ook niet. Nee, en, en dat gaat ook niet verdwijnen. Het wordt alleen maar erger. Ik denk ja, dat, maar dat, dat heb je, je natuurlijk uh, voor de, de, de wereldoorlog in Duitsland ook gehad. Dan had je natuurlijk ook uh, de dreiging van een communistische overname. Omdat, uh, ja, je had de revolutie in Rusland gehad. En de communisten ja. waren ook groeiende in Duitsland. En ja, natuurlijk een je die fasciste beweging. Ja, dat gaat hard tegen hard uh, ja. Maar ik denk dat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 Het is het enige wat ze, wat ze kunnen. Demoniseren van de vijand en dan hopen dat er een maloot is die hem omlegt. Ah, het regende wel bedreiging hè, de afgelopen week. Dus zelfs Rutte zei er wat van. Ja, maar die doet dat ook natuurlijk om zijn verloren schaapjes uh, de terug de te winnen. Ja. ja, ja, ja. Ik ben onpartijdig hoor. <laughs> ja, wij zal inderdaad wat mensen verloren hebben aan het uh, voor onze democratie. Uh. Mm. Ja. Maar eh, we gaan nog even verder. Ik heb hier een verwarde oude man. Ah, oh, misschien wordt hij het wel. Die niet wapen. Nou ja, dat weet ik niet. Maar uh, een verwarde oude man die verstoorde het boekenbal. We hebben het hier over een uh, freak. De jongen, 74 jaar. Uh, ja, die, uh, die stond te schreeuwen tijdens een toespraak van iemand. Ja, ik heb het oh. niet gezien. Nee, ik heb het alleen wel gehoord. Oké. Okay. Nou ja, het is gewoon uh, een zoals we hem al kennen. Ik zie dat de link uh, niet meer werkt. Uh, ik ik hebben ze het vanaf gehaald bij AD. Net werkte die nog. Copyright-dingetje.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 Maar ik ben benieuwd of hij nou nog steeds het idee heeft dat hij twee jaar na dato... dat de, dat de homo's in een concentratiekamp gegooid worden ofzo. Dat, dat ja, daarom er, dat wordt die muur maar steeds niet gebouwd. Want het concentratiekamp moet eerst af. <laughs> dat, dat, dat zal het zijn. Uh -huh. Maar dat je het idee hebt dat dat waar kan zijn. En, de, en ja, dat zie je natuurlijk zowel links naar rechts als rechts naar links. Dat, dat ze een raarste idee hebben over, uh, over wat de bandbreedte van de opereren is.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 En 9, 93 trillion is het trouwens, 9, 93 biljoen in het Nederland. Ja, kijk, als ze nou gewoon gaan stoppen met de oorlog voeren, dan heb ik er niet zoveel niet zo moeite mee. Want eh. dat vereffent ja. het wel een beetje, weet je wel. Ja, dat gaat ook niet gebeuren, dat militair apparaat moet ook gevoed nee. worden, want die weet <laughs> je, dat uh, onder controle heeft, die heeft natuurlijk de echte macht. Ja, maar er komt een verbod op benzineauto's. Hè? Dus dan uh, ook geen militaire voertuigen. Nu moet ik allemaal op uh, <h'm <compañ Jadi synagogue> <laughs> en De meeste oorlogen gaan om uh, olie. Dus uh, <moan> ja, er ja. valt er gewoon niks te... Nou ja, ik had die al gemaakt een paar weken geleden. Ja Die ja. Is, uh, is ook zo'n Tesla tank. <Joanna> Mag, uh... ja. Mag Elon Musk uh, de tanks ontwerpen? Die, die enorme slagschepen, natuurlijk, ook allemaal. Het zeilen weer zo. Maar uh, ja, we hebben nog, nog meer berichten. Nou ja, freken, uh, ja, goed. Uh, is het is nooit grappig geweest en nu kon ik er ook niet om lachen. Maar uh, even kijken hoor. Um, Turkse. Oh ja, we gaan naar Erdogan toe. Turkse president Erdogan. Die we die het over uit... Turken hebben. <laughs> die, haalt het uit, die haalt uit naar de bankiers. Ja. <laughs>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 Het, vlak, mm -hmm. het is nog maar het begin. Het zit wel op zo'n geleidend vlak. weet je wel, Zo'n slippery sloop. Maar het is nog maar het begin. Ik denk dat het net over dat kantpunt heen is. En dan, uh, ja, daarnaast dat kan rustig nog 10, 20 jaar duren. Voordat het echt. Uh... Ja, het dat, dat, dat is waar dat het altijd langer duurt dan je denkt. Ik zou bij Venezuela ook al lang hebben gezegd: van ja, op het moment dat de etiketijd uitgaat. en al wordt geplunderd. en uh, er is niks meer te eten. en mensen zitten een beetje in de vuilnis te graaien voor eten. dan zal de.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 Je kreeg uiteindelijk de schuld, hè? Dus ja, ja zei, nee, dat dat de dus, Sovjet-Unie. Uh, dat las ik ook over Venezuela. Er was ook een zo'n vakbondsman van de onderhoudploeg. Die zei van ja, er wordt veel te weinig aan onderhoud gedaan. En het verwaarloos en dat gaat mis. Nou, die werd gelijk ontslagen en vervangen door een loyalere, loyalere ja. ons. Maar kijk, ja. hoor dat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 In het begin van de industriële revolutie in Engeland had je natuurlijk dat die fabrieken kolen stookten en allemaal roet uitstookten. En dat kwam dan vaak op mensen hun eigendommen terecht of hun was. Ja, en dan was de was vies. En dan gingen ze, die mensen naar de rechter toe en dan moest die fabriek betalen die uh, en beloven dat ze dat nooit meer zouden doen. Die moesten schadevoeding betalen, zo oordeelde de rechter dat. Er is vervuiling gepleegd en de RS, RS vervuiler bepaalt. En toen, op een gegeven moment, zijn die industriële lobbyen bij de overheid. En toen is de, is de overheid eigenlijk gezegd: ja, vooruitgang is belangrijker dan, dan de was van die mensen, dan de eigendomsrechten van, van die arbeiders.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 Ja. ja, Ja, oh, en dat hadden we helemaal vergeten, maar Klaas die had nog wat. Je uh... had nog iets over crypto, hè? Oh ja, ja. Nou ja, voor de uitzending vertelde je dat. dat er, uh, de... Vanuit het Bitcoin Core team was er toch weer. Uh... Ja, ja mijn, uh, fa mijn favoriete factie in uh, de cryptocurrency-wereld. <laughs> wat nu weer? Ik... Uh,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 Waterdicht. Maar <laughs> Zoals, de, het het ja. was steeds weer een floppy coin. De vraag is inderdaad of de gebruikers meegaan met die inflatiecoin Of dan inderdaad, met een vorken. Ja, maar het is... De ik, ik, klopt. Het. En dat, dat is... Uh, kijk, krijg je die weer rand, die randverschijnsels. Uh, mensen die, uh, ja, die daar puristisch in zijn. Kijk, als, mensen, als het algemeen wordt gebruikt. Dan betekent dat 99,8% van de mensen die het gebruikt. Geen fuck geeft dan hoe het precies zit.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 En uh, ja, je, ik, ik weet niet, ik weet niet, uh, kijk dat is nog conspiracy denken, maar het feit dat, ja, dat iemand die aan Bitcoin werkt en zegt, we moeten inflatie hebben en die limiet moet eraf. Ja, dan krijg, geeft mij het gevoel dat dat niet iemand is die daar vanuit het oogpunt aan is gaan bijdragen. Dus Dat is de Bitcoin Core uh, bekend om, toch? Nee, precies. En, ja. maar...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 Dus er zal een andere reden zijn. Misschien wel hoor, misschien heb ik het mis. Ik wil niet seksistisch zijn, maar ik denk dat het niet is om alle mooie vrouwen. Ja. Dus ik denk dat er een andere reden... Ja, dat is er wel van... mooie vrouwen zitten hoor. Ja, maar dat heb je dan soms. Hè? Van, oh, waarom zat je bij de NSDAP? Ja, zaten mooie vrouwen. Wat een vergelijking. Ja, nou ja, dat is algemeen bekend. Ja. hè? Dat rechtse vrouwen. Ja, ja, ja, ja, Oude die vrouwen zijn crypto... vaak mooier ook. Maar... Bij, die, bij die, uh, die crypto boom in 2017... Dat dus zag je inderdaad wel, er, was er een of andere coin gelanceerd. Toen zag je allemaal vrouwen in bikini. En dan die de een of andere. De, van bikini de ruchste, coin, ja. Dat weet je wel. Die zit hier ook artistisch te klappen. Terwijl die vrouwen <laughs> in bikini omheen zijn. Maar ja. best wel niet meer. Roger Ver, die zit wel vaak met wat, uh, vaak uh, Orientaalse vrouwen op ja, zijn uh, YouTube kanaal. Je maar, uh, bij Lucas, Peter. Oh, ja, Lucas. Lucas. Oh. Ik ook. ja. We moeten even een eindje aan we kunnen hier nog wel een uur doorgaan, maar we moeten morgen vroeg op. Hoi hoi.